Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. Staatssecretaris van de werden onthuld in het grootste slachthuis van België. De Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit krijgt toegang tot het beeldmateriaal. Het gaat er vooral om dat het dankzij de opname mogelijk is om gebeurtenissen terug te kijken. De rechtszaak van de Turkse minister Kaya tegen de Nederlandse staat is afgeblazen. Dat meldt de Telegraaf. Aanleiding was het diplomatieke incident bij het Turkse consulat in Rotterdam in maart. Het kabinet heeft toen opdracht gegeven om Kaya officieel tot ongewenste vreemdeling te verklaren. Dat blijkt uit een verklaring van de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester, Abu Taleb, die de NOS in handen heeft. De minister is uiteindelijk niet officieel tot ongewenste vreemdeling verklaard, omdat ze na enkele uren vrijwillig vertrok. Ze spant daarom geen rechtszaak aan. Werkgevers denken dat het niet lukt om 100.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat meldt Nieuwsuur. Tot nu toe zijn de doelstellingen gehaald, maar werkgevers waarschuwen dat door de strenge regels en bureaucratie het in de toekomst moeilijk wordt. De bedoeling is dat de arbeidsbeperkten vanuit de sociale werkplaats overstappen naar een gewone baan. Reizigers in het openbaar vervoer met een Android-telefoon kunnen voortaan met hun mobiel inchecken bij de bus en op treinstations. Ze hebben geen OV-chipkaart meer nodig, maar kunnen inchecken met een app. Het systeem wordt nog niet door alle providers aangeboden en ook kan het alleen worden gebruikt door mensen die op vol tarief reizen. Mensen met een iPhone kunnen het systeem niet gebruiken omdat Apple het technisch nog niet toestaat. Het weer veel zon, maar ook stapelwolken. Op de wadden 20 graden in de rest van het land wordt het 22 tot 25 graden. En ook de rest van de week blijft het vrij zonnig, meest droog en dan wordt het warm. In het weekend wordt het plaatselijk misschien zelfs 30 graden. Dit is die FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A9... ...van Alkmaar naar Amstelveen, bij Beverwijk, 9 kilometer na een ongeluk... ...de linkerrijstrook is daar dicht, vertraging zo'n 30 minuten. De A12, Den Haag richting Utrecht, voor knooppunt het Oude Rijn... ...14 kilometer langzaam rijden, kost je ruim 20 minuten. Na een ongeluk op de A15, van Rotterdam naar Europort... ...bij knooppunt Benelux, 6 kilometer... Twee rijstroken zijn naar nou dicht, vertraging ruim 20 minuten. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Eemnes, 8 kilometer. kost je ongeveer een half uur. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12... ...2 kilometer file, vertraging wel 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm gonna look through me with this X ray vision and all systems run the ground. All that I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Zeg altijd, een goed begin is het halve werk. Nou, dat hebben we bij deze goed gedaan bij Zandvoort op zaterdag. De eerste plaat naar het en weer van twee uur Zandvoort. Goedemiddag. Je de zingel van de Pointer Sisters en ik, Ja, acht over twee. Goedemiddag, Dolly. En goed fijn dat je erbij bent. Ja, het is ook heel fijn om hier te zijn. Ja, ik ben hier een hele tijd niet geweest? Nee, hè? vanmorgen hey, nog. Op, ja. Vanmorgen nog. Ja, ik werd wakker en wie hoorde ik? Dolly ja, nou, Tempier, ik. Oh, Je kan het mensen ook niet oplopen. Hè? Nee, nee, nee, je bent er eigenlijk altijd. <lacht> toch? Ja, ja. Wat scheelt het? Hè? Ja, heel weinig, heel ja, ja, weinig. Ja, ja. Nou, fijn dat je er bent. En wat gaan we ja. vanmiddag allemaal doen, Dolly? Nou, we gaan uh, natuurlijk heel veel of, lekkere muziek draaien. Ik zie dat je een hele leuke lijst bij je hebt, dus dat wordt een dolle boel.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 ja, Zo gaan ja, we ze een beetje de komende drie uur invullen. He? Heel veel schakelen naar Willem van Dis op het circuit. Ja. Max Verstappen Racing D.C. is in Zandvoort. Het is gezellig druk en 17 graden. time. If you ain't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 Machine. Je hoorde weer met de lekkere van hem, dat was Chunky. Ja, zodanig gaan we uitschakelen naar het circuitpark Naar Willem van deze, de Max Verstappen Racing deze op circuitpark Salford. Maar hier is Katrina in de Waves, hier is Walking on Sunshine. Je zou er echt bij moeten zijn, hè? Het voorgesprek tussen Willem van Dezen en Dolly Tempierik. Nou, wat hadden allemaal gezegd? Zou ik het even herhalen, Dolly, of niet? Wat nou, zeg je nou? Zou ik het even herhalen? Jullie uh, voorgesprek, of niet? Ja, je dat moet je zelf weten. Moet dat jij zelf wilt het weten. alle luisteraars afhalen. Ja, nee. <laughs> ja, nou, dus, we doen het hier. Radio, Pit Report. Maar we gaan wel uitschakelen met het uh, Circuit Park Zandvoort met Willem van Dinsen. Hij is het hele weekend bij de Max Verstappen Racing Days op het circuit. Goedemiddag Willem. Goedemiddag uh, Rob bij de. Jumbo, race dagen, zo voor. Ja. ja, precies. Dat hoe, zei je ook, dat zei je. Is, Hallo Jumbo. Hoe is het met die Jumbo? Jumbo prima, ik, ik kan er niet omheen hier. Ik kan links kijken, rechts vol me, achter me. Het is allemaal geel. Jumbo. Allemaal geel. Ja, allemaal Jumbo. Ja, ja, ja. Een prachtig evenement natuurlijk. Ja, en, uh, met Max Verstappen als hoofdpersoon natuurlijk. Max, uh, onze formule 1 rijder, uh, succesvolste uh, formule 1 rijder, uh, actief in de Red Bull. Uh, Ik geeft hier uh, wat mooie demo's uh, met uh, zijn Red Bull.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 wil wat natuurlijk op het circuit. Ja, want uh, dat hoorden we vanmorgen, uh, Willem. Heerlijk. Ja, Le ja. Lekker wakker worden, hoor, zo. Jij werd er wakker van, uh, Rob. Ja, ja, ja. Maar uh, wel heel prettig. Ja, waarom... Waar gaat het heerlijk. over? Well, ah, uh, nee, over het geluid van de auto. Uh. Oh, ik... denk. <lacht> <lacht> <lacht> bij de les blijven, uh, Dolly. Ja, <lacht> ja. Ik was even van me apropos, hoor. <lacht> Je ja, gaat hoor, maar... Uh, ja. ja het circuitpark Zandvoort of circuitpark park moeten we weglaten. 12... Oh ja. Ze uh, vroeg op. Uh, de je begint te haperen Willem. Willem. Ben je Willem. Er nog? Willem. Ja. Er gaat iets niet goed. We horen je steeds maar gedeeltelijk. Je hapert een beetje. Willem. Het Willem is weg, weet je wat we oh, proberen oh, het zo weer? Ja.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 Zandvoort op zaterdag. De muziek uit de jaren 80. Zou ik deze heerlijke single van de Fine Young Cannibals. Joris, you die drives me crazy. Ja, het ging net even mis met de verbinding met Willem van deze, Maar niet getreurd, we proberen straks uiteraard weer verbinding met Circuit Park Zandvoort. Vandaag in de plaats van Albert-Jan Vos, die ook op het circuit terug te vinden is. Dolly Pierik met het Zandvoort nieuws. Ja, ja.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 Het is net fijn, hoort, Kampioenen. Kampioenen. Nee, daar hebben we het straks nog wel even over. Ja, Zo ja. dadelijk weer bericht met Lex van der Horen, Maar eerst deze van Enrique Iglesias. En Duelle El Corazon. con él. Porque sé que sueñas con poderme ver, con qué vas a hacer, defínete para ver si te quedas o te vas, si no no me busques más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 En dan zit je een rio. Dan zit een rio. Dan zit je een rio. Maar dan een rio. Maar dan zit je een je En tu vida y algo que sirve, je een rio. je een rio. En dan zit je een je een rio. En je En wij van CFM zeggen, laat u zomaar maar komen. We hebben er zin in. We hoorden heerlijke zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij Siffam Sandfors. Dat was uh, Duella Corazon. <laughs> of zoiets. <laughs> ik durf ook niks meer te zeggen. Duella Corazon. Ja, heel goed. Enrique Iglesias. Ga je ook nog wat van je vader draaien? Ja, misschien wel, misschien wel. Je maar eerst moet ik even zeggen dat Lex van Den Horen hier in de studio aanwezig is. <laughs> Goedemiddag Lex, welkom. Ja. Ik vervrommel jouw naam toch ook niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Lex van Den Horen met het weerbericht. Ja, ja, het zonnetje schijnt lekker hè, Lex. Ja, goed hè. Maar ja, blijft heerlijk. dat ook zo? Dat is natuurlijk onze grote vraag aan dat jou. Dat is de hamvraag. Ja. Dat, dat had jij gisteravond al gezien hè? Dat het mooi weer Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, dus Want ik volg het? jou wel hoor. Ja, ja. je hebt me nog wel liked hè. Precies. ja.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 Ja, doe dan ga je gang. Als ja. je maar niet in de microfoon kunt. Nee, daarom. Nee, ja. De maximumtemperatuur. temperatuur. Ja, ga maar. Ja. Is in Zandvoort ongeveer 17 graden. Maar aan zee is het een stukje koeler. Want de zeewatertemperatuur is een graad of 13, 14. En aan het strand is het ook een graad of 14. Dus ja.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 En dan in de loop van de middag, of ja, de rond het middaguur, dan gaat ja? het bewolken. Ja, en dan hebben we wat wolkenvelden, maar het blijft droog hoor. Ja. Gelukkig. Ja. Nou, ik ga lekker bolen, dus mij maakt het niet uit. En dan staat hier. <lacht> Denk aan ons, Dolly. Jij zit toch ook binnen morgenmiddag? Ja, oh ja dat is ook zo. Ja, ja. dat dus schelen. <lacht> <lacht> nee, maar goed. <lacht> Het is misschien niet zo aardig voor alle mensen die voor de, voor de, voor de dagen komen. En die Hoezo? willen graag lekker droog weer hebben. Het ja, is ook droog morgen. En het is, ja, is droog morgen, kijk, is ze een mazzel hebben. De zuidwestenwind is matig en de maximumtemperatuur is nog zelfs nog een graadje hoger. Dan vandaag? Ja, dan vandaag, ja. Een graadje of 18. Hoe komt dat? Wordt de wind wat minder of, ja, is of wordt de zee is iets, wat warmer? Ietsje iets minder. De wind dan, wordt iets ja, minder. De ja, de wordt dat is... ook wat warmer, maar dat is niet uh, te niet merken. Dat merk je, de merk, je nog oh, nee, niet, uh, de... Nee, de nee, niet. nee, nee. Dan gaan we naar de maandag. Nu wordt weer een dag met veel zon. Met een zwakke, oostelijke wind. Dan komt de wind uit de binnen. En dan komen de kwallen weer, hè? Ja, maar dan moet het een paar dagen oostenwind zijn, hoe Niet met oh, één dagje. Oké. Okay. Maar het voordeel van die oostenwind is dat het aanzienlijk warmer wordt. Hé, hey, lekker. Oh. Het wordt ongeveer 21 graden. Dus zit ik weer in die studio? Ja, ja. ik ben niet? Jij leuk? zit altijd nee, in die studio. Heel, nee, zit de hele dag. Dolly FM is het er eens, een graadje of 21 maandag? Ja.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 Het is altijd gezellig als ik eh, in de studio aanwezig is. We gaan gewoon even naar Rio toe. Hier is I go to Rio.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 van onze eigen weerman Lex van Den Horen. <laughs> het weerbericht weer voor de komende dagen. Dankjewel Lex, nog daarvoor. <laughs> en tot volgende week, dan is hij weer aanwezig om half drie... bij Sanford op zaterdag. We krijgen mooi weer he, de komende dagen. Dus heerlijk genieten van het uh, mooie weer hier in Sanford En vandaar ook deze zonnige plaat gedraaid... van Pieter L. en Ico to Rio. Zodanig schakel ik weer over naar wereld van deze op circuitpark Sanford a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Cut it like a hoster, baby. Show them say you're wicked like that.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 Ben je er nog, ja. Willem? Willem. Ja, ik ben er nog. Ja, ja, ja. ja. Je jullie even meegenieten van het geluid van de Red Bull. Max Verstappen nu onderweg is. Hij is bezig met zijn laatste demo van vandaag alweer. Ja, geeft daar wat extra tijd door her en der een donut weg te geven. Wat leidt tot een mooie roofwolf van een verbrande rubber. Ja. Ja, dat is wel kicken, hè, zo'n donut, hè? Ja. Dat is wel kicken, hè. En dan gaat hij achter elkaar door. Leuk, man ja uh, lekker rokende uh, rook van de van de banden hè? De, van het rubber uh, wat ja. uh, ja, ook zo lekker uh, rokend rubber ja, als je er dichtbij uh, bij uh, staat ja maar goed uh, ja, iedereen uh, geniet daarvan en we hebben al ook eerder gehad uh, de jumbo uh, reeddagen jumbo familiedagen eigenlijk en het zijn ook echt uh, familiedagen want heel veel mensen met uh, kinderen en die ja. kinderen ja, die genieten er wel meer als ze ouders en dat is uh, leuk om te zien en en uh, ik denk dat er vandaag toch zo'n uh, 50.000 mensen, uh, als ik mag schatten... Uh, hier aanwezig zijn op het Griepark uh, Wat zeg je nou? 5.000? 50.000. Of 50.000. Zo eigenlijk. Denk ik, hè? ik uh, moet het zelf uh, schatten, maar goed, uh, daar schat ik het wel op in. Het... Ja, want dat zou dan minder zijn dan ze verwacht hadden, toch? Nou, nou, ik vind nee? het behoorlijk wat. Ja, ik wil ze niet allemaal te eten hebben vanavond, daar gaat het niet om. Maar er de, de, de zullen, de zullen vandaag wel heel wat uh, jongensdromen verlegd worden... Hè? Van, uh, van een toekomstideaal als brandweerman of politieagent of piloot... naar uh, coureur. Denk ja, je ook ja. niet? Ja, dat is inderdaad zo zijn, ook voor die uh, kleine ventjes die het allemaal prachtig vinden en die willen dat uh, graag aan doen. Ja. Oeh, ja. ja. Oh, wat lekker hè? Ja, heerlijk. Maar oh. die kleine jongens hebben hier op het ook de mogelijkheid, want er wordt heel veel gedaan, ook voor de kinderen, Ja. Om, uh, Karten, uh, kinderen van 5 die mogen hier op een uh, parcours uh, gratis uh, karten ja, Oh, wat leuk! Die, uh, die vinden het echt leuk. Oh, zaten doen, springkussens, dus noem maar ja. ook voor de volwassenen. Want, uh, oh ja? Ik kijk af en toe ook. Wat oh, dat ga ik morgen ook? <laughs> ja, ik vind het wel wat voor jou, uh, Dolly. Ja, ja hè? Ja. Ja. ja. Zullen we morgen samen op het springkussen gaan, Willem? Nou, het springkussen, uh, nou ja, wie weet. Uh, ja. <laughs> ik weet niet of het springvolwassen wordt. Nee, maar iets wat wel voor jou uh, zou zijn. Je hebt hier ook zo'n uh, uh, je dat. Een hele hoge kraan, daar hangt een terras onder. Ja? Die moet om de zoveel tijd omhoog heen. En dan hang je op een flink oh. uh, boven. Dus dat lijkt uh, wel iets voor jou. Oh man, ik heb zo'n hoogtevrees. Oh. Een, een andere mogelijkheid om het uh, van ho grotere hoogte te zien. Ja? Ook, uh, als je goed op het beneden wat meer gevuld is. Uh, dan kun je een helikoptervluchtje maken van een Ach, 4 20 echt? minuten, voor 100 euro, dat is wel een ja. van Ja, maar dat mogen ze jou wel zo geven voor, uh, voor alles wat je doet. Ga jij, dat ga ik, ik dat nou? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou Nou, dat vind ik heel leuk. Ja, dan kun je toch verslag doen vanuit de helikopter, ik vind dat dat ja, moet je wel even regelen. Ja. Wat uh, hier te regelen wordt, is uh, dat Max uh, wederom een uh, mooie donut uh, geeft op het rechte eind. Voor is. Het uh, oh. staat hier voor de tribune. modig motor gaat uit, hij gaat zelf uitstappen. En zo. Ja. ongetwijfeld een uh, flink applaus uh, voor Max uh, gaan volgen. Ja, ja, ja, ja. En een handtekeningen sessie waarschijnlijk? Die zal er ongetwijfeld ook niet zijn, maar ja. de opkomst afkomst is daar uh, zo groot uh, voor... Dat is het is uh, niet alleen uh, Max vandaag op de circuitpark voort, maar ook nog heel veel andere coureurs die uh, acte de proissance geven, toch? Ja, ja, ja. ja. Naast uh, Max Verstappen is er ook een uh, uitgebreid reisprogramma. Uh, daar gaan we het later over hebben. Maar als we uh, kijken naar uh, het Nederlandse prominent... Uh, uit het uh, heden, verleden van de autosport... Heb ik al gezien hier, na uh, Schiedap van de Faarde, extra moeite in Korea. van en Jan Lammers uh, lopen hier in de rond. Uh, en alles, uh, zelfs, uh, Chris en Albers zelfs. Chris, die uh, is gek. Uh, hij heeft het ooit ook meegemaakt in Zandvoort... Uh, dat was in uh, 2003 dat hij uh, de ttm race hier won. En toen waren er ook uh, 75.000 uh, mensen die daarop afkwamen. Uh,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 Nou, hij praat oh. nog nuchter, dus hij zal er nog niet veel van gemerkt hebben. Ja, <laughs> nou ja, Heineken heeft uh, onder andere van die uh, fit lounge uh, twee uh, hier op het circuit. Wat ja, we er verder van gaan merken, ja, we dus zullen we niet gaan afwachten. Maar in ieder geval, het bier wat je hier wil denken op het circuit, is in ieder geval van het merk Heineken. <laughs> Oh, ja dat joh. zal wel moeten hè nu dat ja, zal wel ja, moeten nee, wat ik al gemerkt heb was vanmorgen om nou hoe laat ging het begin was om uh, na je vee kwam het spieën op het eerste wat ik kreeg was een biertje die werd uitgedoken, door Heinen ik moet er wel bij zeggen het was 0,0. Oh, ik was kame ochtends aan het bier gat dus. ja ja met een ijs die smaakje of zo of want, uh, <lacht> een biertje met thee smaak met een thee of koffie smaak ja? ik heb het niet geproefd, nee maar het werd wel uitgebeeld al uh, jeetje oh, te Heineken zal het uh, wel gaan uitbreiden hier. Uh. De dingen die ze gaan doen. En dat is ja. alleen maar mooi en gunstig. Voor ja, absoluut. Zo so is het. Een ja. hele mooie sponsor voor het Circuit in Zandvoort. Dankjewel Willem voor dit moment. En later in de uitzending komen we zeker nog bij je terug. Heel veel plezier daar. Tot later Dag, Willem. Oké, okay. Dat was Willem voor deze live vanaf het Circuit Park Zandvoort. Nou, nog een paar platen tot aan het nieuws en weer van drie uur. Waaronder deze van Laura Brenneken. Hier is Self Control. Helaas niet meer onder ons. In de jaren 80 had ze een grote hit met deze single, The Self Control. Ja, willen we van deze? Je hoort juist. Die vermaakt zich lekker op dit moment op het circuitpark Park, Zandvoort, tijdens de dagen. Driven by Max Verstappen. En blijf gewoon een mega artiest, hè? Deze Silo Green. met een je gaat een beetje minder aardig van, hem, maar goed, fuck you. Ja, zal maar gezegd worden, hè, Dolly? Ja, uh, zo zo'n ander onderwerp. Een ander on on onderwerp. Ja, van eh. Uh... Hmm. Dat ligt er natuurlijk aan wie het zegt en op welke manier. Hè? Ja, nee, ja. Oh, denk daar weer aan die manier. Ja, ja want, ik snap hem. me Ja, van rot op, dat kan dat ook betekenen, weet ja, je wel? Ja, ja. ja, ja. Toch geen ja. andere dingen. Nou, weet ik niet. Dat Daarom zeg ik dat ligt er aan wie het zegt en op welke manier. Nee, wat zeg over? Ja. <laughs> Tal de gostar te vea Y tengamos un